Eerst een klomp met het NOS-journaal. Voormalig VVD-provinciebestuurder Ton Hoijmeijers moet definitief de cel in. De Hoge Raad heeft een arrest van het Hof bekrachtigd... maar kort de straf wel met twee maanden in. Hoijmeijers moet twee jaar en vier maanden de cel in... voor omkoping, witwassen en valsheid in geschriften. De strafvermindering heeft ermee te maken dat de zaak zo lang heeft geduurd. Bijna de helft van de verkiezingsprogramma's bevat voorstellen die in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat zegt de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de dertien bekeken programma's kregen er vijf een rood licht... vanwege een voorstel dat lijnrecht in strijd is met minimum eisen. Vaak gaat het dan over zorgen over immigratie en angst voor terrorisme. Partijen met een rood licht zijn de PVV, CDA, VVD, SGP en VNL. In Luxemburg zijn twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Het ging om een goederentrein en waarschijnlijk een lege passagierstrein. Enkele mensen zijn gewond geraakt. Sommige media melden ook één dode. De treinen botsten op elkaar in het zuiden van Luxemburg, vlakbij de Franse grens. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Nederland moet tienduizenden hoogopgeleide arbeidskrachten uit het buitenland halen... omdat er grote tekorten zijn... Uitzendbureau Randstad waarschuwt daarvoor en zegt dat de economie gevaar loopt als er niets gebeurt. Volgens Randstad moeten er elk jaar zo'n 80.000 arbeidskrachten uit het buitenland bijkomen. Vooral in de techniek, ICT en de bouw zijn er tekorten. De economie groeide vorig jaar met 2,1 procent, de sterkste groei sinds 2007. Consumenten gaven meer uit doordat er meer mensen aan het werk waren en de huizenmarkt verder herstelde. Het meest geven mensen uit aan kleding, auto's en elektrische apparaten. Ook de export steeg fors. Het weer de hele dag volop zon, bij 5 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog wat zachter, met 8 graden op de wadden en maximaal 15 graden in Limburg. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen bij Den Haag op de A12 richting Utrecht. Tussen het Maniveld en Bezuidenhout 2 kilometer door een ongeluk. De linker is dicht. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en harnisveld giesendam 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 2 kilometer. De rechter is dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. kunt u nagaan. Ik heb zeven jaar niks te doen gehad. Ik werd soms knettergek van mezelf. Nou, en als ik gezin maar had en nadenken, dan zet ik de televisie aan. Nou, dan de denk er vanzelf wel op. En door de televisie heb ik kennis kunnen nemen van de tijdgeest. Want dat klinkt misschien raar dat ik het zeg. Maar ik heb 25 jaar lang de tijdgeest niet gekend. Ik zat iedere avond op een podium in mijn eigen geest. Maar door de televisie heb ik hem leren kennen. En dames en heren hier in Hengelo... Ik kan u vol trots melden dat ik uh, u drie gedichtjes kan presenteren over de huidige tijdgeest. Mijn eerste gedichtje over de tijdgeest is getiteld Amerikaanse talkshow. Een kinderlijk volk op een tribune klapt voor een vleesberg die met dodelijke rancune klaagt dat haar man geen aandacht geven kan. De presentatrice gaat het geëren belonen... en valt de man aan op zijn gebrek. Ze zegt hem dat hij tederheid moet tonen... aan 180 kilo klagenspek. <lacht> tweede gedichtje? Mijn tweede gedichtje over de tijdgeest is getiteld TMF. TMF toont de adolescent veeleisend en verwend. Omdat een adolescent die veeleisend en verwend is, de ideale consument is. Laatste genoeg. <lacht> nee, niets klinkt verwender dan jonge lui op een commerciële zender. Ik zie zoiets en denk meteen, daar moet een oorlog over heen. Bijvoorbeeld Wereldoorlog 1. Niks geen huis vol camera's en kikken en fun. Nee, met tyfus in een loopgraaf onder spervuur in Verdun. Met je afgeschoten been en de prikkeldraad vol modder. En daarna praten we verder als volwassenen bij Big Brother. <lacht> I've been living in the city too long. I've been giving everything that I got. Been a sinner and a saint, crazy and sane. I've been living in the city too long. I've been working my fingers to the bone. But as quick as money comes, it all goes. And like London in the rain, the pleasure's got pain. I've been living in the city too long, too long. Dreamed about, And we're all tired and lonely Hoping to figure this all out There's a part of my soul That wants to let go Wants to just run away But the rest of my soul Says I should stay I should stay I've been living in the city too There's things that I've gained and I've lost. But I can still count on one hand the friends that I.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 Rice Lewis. En Living in the City, zei ik al. Rice Lewis, zo heet de man. En daarvoor hoorde u natuurlijk een stukje. Herman Vinkers over de tijdgeest. Men hebben prachtige gedichten. Um, ja, wel weer van enige tijd geleden. Maar het past nog wel aardig, vind ik eigenlijk. Uh, we gaan door met een. Ja, ik ga even een belofte inlossen. Ik heb u uh, de vorige uur gezegd, tijdens na nou, de 3-1. Dat ik. Uh, mijn Funny Valentine nog een keer zou draaien. Maar dan in die. Doorleefde prachtige uitvoering van Herman Brood. En dat zijn maar heel weinig mensen die dat weten dat hij dat ooit heeft opgenomen. Herman Brood natuurlijk, die de, de rocker en weet ik het allemaal niet. Maar hij heeft ooit een CD gemaakt. Uh, niet al te lang voor zijn dood. Uh, een jazz-CD. Ja, een echte jazz-CD. Met een big band onder leiding van de heer Schimschijmer. Uh, Marcel Schrimschijmer, als ik het goed heb. En dat is een fantastische CD. Hij heet Back on the Corner. En als u die nog kunt bemachtigen, of hij staat ook op Spotify natuurlijk, dan moet u maar eens naar luisteren. Want het is echt een hele leuke jazz CD van Herman. En ja, met zijn stem, zijn stemgeluid en dan al die oude nummers, die oude big band nummers. En uh, maar Funny Valentine staat er dus ook op. En dat is dat is uh, dan een prachtig gevoel vandaag natuurlijk. En we hebben hem straks gehoord van Chad Baker. En die is ook mooi, die is ook heel mooi zelfs. Maar nu gaan we voor van Herman Brood. Maar Funny Valentine. smile from the heart Your lips are laughable Unfotographable Still you're my favorite piece of art less than green If your mouth's a little weak and when you open it to speak Are you smart? So don't change your head for me Not if you care for me, stay little Valentine, stay, each day is Valentine. Dat hele gebroken geluid. En, en dan dit nummer. Dat, dat had Chad Baker trouwens ook. Het eh, is echt zo mooi dit. En dan zo fantastisch begeleid door, uh, door, die, door die muzikanten. Het is gewoon een Nederlands product. Back on the Corner heet de CD. En uh, die zal gerust nog wel ergens te vinden zijn. En als u een beetje van brood houdt. en van jazz. Nou, dan moet je hem eigenlijk hebben. Gewoon. Zo zit het. Ja. Ja toch? Vind ik wel. Ja, hè? Ja. Ja, vind ik ook. Hey, we gaan een receptje doen.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 Schuilustreep, Zandvoort, lunch. Ja. En uh, voor vandaag heb ik uitgezocht een, een linzenstoofpot met gehaakballetjes. En uh, dit is een gerecht voor vier personen. En het is een wat langere bereidingstijd dan je normaal gewend bent. En deze duurt ongeveer één uur en pak weg een kwartiertje. Dus iets meer tijd, maar dan heb je ook wat. U heeft hiervoor nodig 4 eetlepels olijfolie, 2 rode uien gesnipperd, 1 winterwortel geschild en in kleine blokjes, 4 teentjes knoflook eveneens gesnipperd, 2 eetlepels milde currypast, pasta. Uh, 300 gram gedroogde linzen, 400 gram tomatenblokjes uit blik, uh, 300 milliliter bouillon naar keuze. Dat kan rund, kip, groente, wat u wilt. Uh, twee sneetjes witbrood. 250 gram half om half gehakt. Eén mespunt foeliepoeder. Eén mespunt korianderpoeder. En, uh, ongeveer een half ei uh, losgeklopt. En een bosje verse koriander. Eveneens fijn gehakt. De bereiding gaat als volgt. Verwarm de olie in een pan met een uh, dikke bodem en fruit hierin de uien op een lage stand in ongeveer 5 minuten. Voeg dan de wortelblokjes, de knoflook en de currypasta toe en roer bak dit enkele minuten mee. Voeg de linzen- en tomatenblokjes toe en roer alles goed om. Leng aan met wat bouillon tot de linzen ruim onder water staan. Breng aan de kook. Uh, en laat het deksel op de pan. Uh, uh, en laat het dan uh, ongeveer een uurtje stoven. Week ondertussen het brood in een paar eetlepels water en knijp het uit. Vermeng het gehakt met het brood, zout, peper en uh, de specerijen en het ei. Kneed uh, vervolgens de verse koriander erdoor en rol er kleine balletjes van. Leg de balletjes de laatste 20 minuten in de pan... tussen de linzen tot alles gaar is. Controleer tussentijds of er nog genoeg vocht in de pan zit... en voeg eventueel nog wat bouillon toe. Uh, een bereidingstip hierbij is... Uh, uh, dit gerecht is erg lekker als je een lepel Griekse yoghurt doorheen roert... en wat vers gehakte koriander. En een variatietip uh, is... vervang de currypasta door een eetlepel... Kerry uh, of currypoeder. En ook zonder gehaktballetjes... ...is dit een heerlijk vegetarisch gerecht. En uh, u kunt er eventueel nog wat... Uh, ...India's brood bij serveren. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Zo. Nou, dat is, dat is aardig tijd. 1 uur en 5 minuten, zei je? Een kwartier. Een kwartier, oké. Okay. Ja. Nou, 75 ja. minuten ongeveer. Ja, nou ja, oké. Okay. Moet wel kunnen. Uh, ja, je Vol kunt het wel verkorten, de bereidingstijd, maar dan moet je de, de uh, gedroogde linzen vervangen door. Uh, 300 gram uh, linzen uit blik, ja, ja. en dan kan de bereidingstijd ongeveer met een half uur verkort worden. Ja ja. Oké, okay. dus dan wordt het toch weer lekker snel. Ja. Oké, okay. nou, oké, okay. u kunt het allemaal nog eens rustig nalezen, want ik kan me natuurlijk best voorstellen dat u dat hier allemaal die in in zo'n in kunnen schrijven. Maar het staat op onze Facebookpagina Zandvoort Lunch. Ja, opmerking hierbij. Ik kon geen foto plaatsen, want er ging iets mis met de computer. Ja. Dus. Nou, dat proberen we alsnog. We proberen alsnog ja. wel een foto bij te zetten. Dan weet u niet hoe het eruit moet zien. Nou, lekker hoor. We gaan naar uh, de volgende plaat. En dat is... Uh, ja, volgens mij Beauty and the Beast. Ja, denk het wel. Denk dat het Beauty and the Beast is. Oh, wat romantisch. Ja, het is Beauty and the Beast. En een speciale versie. I... Ariane Grande Met John Legend. It can be Barely even friends That somebody bends unexpectedly Just a little change small to say the least Just a 8, nieuwe release. Ariana Grande. Samen met de heer John Legend. Beauty. Het past wel een beetje hè, deze Valentijnsdag. Zo, met dit soort muziek. Ja, oké. Okay. Beauty and the Beast dus. En uh, nog een nieuwe release van Jamiro K. En uh, Jamiro Kwaai moet je zeggen. En dat heet Cloud 9 mm, Ook een nieuwe single. Jawel. En dat was uh, hun nieuwe single, en, uh, of in ieder geval een nieuwe uitgebrachte plaat. En dat nummer dat heet Cloud Nine. Ja, ja. We zijn iets aan de vroege kant voor het nieuws, vind ik trouwens. Maar ja, we gaan het toch maar doen. Het staat klaar. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk 2,5 uh, minuten vroeg. Oh. Goh, nee, ik hoop niet dat, u, dat uw dagritme daardoor in de war komt. <svogel> ja, Hoe zit het met jouw dagrit? Ik kom toch niet in de war nu, hè? Nee. Nou, Oké, okay. nou dan gooien we het er gewoon in. Kan onze Hier komt het nieuws van uh, half twee. Tenminste. Het ja. scheelt weer af. <svogel> <svogel> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, de 32-jarige Don en zijn collega waren gisterochtend op de N242 onderweg naar een klus in Horen. Toen ze langs een ernstig verkeersongeluk uh, reden. Uh, Na onderzoek uh, bleek dat een, er een vrouw vast lag onder een auto. Uh, waarop uh, Don... Uh, een deken en een jas uit, uh, uit de auto haalde... en uh, deze over de vrouw heen legde. En geprobeerd heeft om uh, uh, de vrouw terug gerust te stellen. Ondertussen belde zijn collega de hulpdiensten. Uiteindelijk hebben deze mannen met hulp van een agent... en een ambulancebroeder de auto opgetild... zodat het slachtoffer bevrijd kon worden. En de vrouw is vervolgens met uh, gepaste spoed... naar een ziekenhuis gebracht waarna Don en zijn collega zijn doorgereden naar hun werk. Wat ze hebben meegemaakt heeft wel grote indruk op ze gemaakt. En wat ze vooral is bijgebleven... is de kilheid van het passerende verkeer. Uh, Don vertelde dat hij uh, op een gegeven moment naast de vrouw was gaan zitten... en dat er auto's dwars tussen het ongeluk doorreden... en uh, uh, een paar keer bijna zijn benen uh, overreden. Dus... Uh, ja, blijkt maar weer dat mensen uh, absoluut niet bezig zijn met uh, de veiligheid uh, en uh, met andere mensen. De politie heeft inmiddels laten weten dat de vrouw uh, gistermiddag weer bij bewustzijn was. En uh, dat uh, waarschijnlijk door, het, uh, door de hulp van deze mannen ernstiger is voorkomen. Samenwerking is het uitgangspunt bij een nieuwe manier van promoten van Zandvoort. Dit is een van de thema's die voorbij komen tijdens een ondernemersavond over pop-up Zandvoort. Het gezamenlijke doel is om een groot publiek naar Zandvoort te trekken. En uh, daarbij de eigenheid van Zandvoort wel uh, te behouden. En uh, daardoor het publiek te bedienen met een aanbod van grootstedelijke kwaliteit. Zojuist is bekendgemaakt dat John Fogerty van Creedence uh, Clearwater Revival naar Nederland komt. En op 28 juni geeft hij een concert in de Ziggo Dome. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 12 uur. En uh, tijdens dit concert gaat hij uh, nummers tegenwoordig brengen uit uh, hun succesvolle jaar 1969. Ja, toen ze uh, drie platina albums hadden. Dat is uniek. Ja. En uh, dat gaat hij dus doen. Dus uh, alle hits komen voorbij, dus de liefhebbers gaan. Kaarten kopen en. Jij hebt al de berichten gehad. Ik heb hier nog uh, een ander berichtje. Even als aanvulling. Ik weet niet of dat al in het NOS nieuws geweest is Maar ik vertel het u mocht u het gemist hebben. Uh, twee uh, jaar en vier maanden cel voor oud-gedeputeerde Hoijmeijers. Amsterdam. Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hoijmeijers. Van uh, 55 jaar oud. Moet definitief twee jaar en vier maanden de cel in. Vanwege omkoping, valsheid in geschriften en het witwassen van geld. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Een unicum, want zelden moeten politieke bestuurders in Nederland vanwege corruptie de cel in. Nou, dit geval dus wel. Twee jaar en vier maanden heeft hij aan zijn blok. En dat meldt NH, oftewel Noord-Holland. Kijk, nou, dat waren dan ook de nieuwsberichten. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Net als gisteren is het ook vandaag weer prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en de matige oostwind neemt af naar zwak. En draait daarbij naar zuidoost. De temperatuur loopt op naar een graad of zes. Vanavond en komende nacht is het helder. En bij een zwakke zuidoostwind eh, daalt de temperatuur naar eh, Iets boven het vriespunt. Ook morgen is het prachtig weer met flink zon. De wind is dan zwak uit het zuiden. En de temperatuur loopt op naar de dubbele cijfers. En komt morgenmiddag uit op een graad of 11. En op een plekje waarschijnlijk nog ietsje hoger. Dus we gaan naar de lente. Tot zover.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 With their weary paths and die I know that I am like the rain, there but for the grace of you go I. Simon, Ja, en hey. helemaal alleen. En helemaal in zijn uppie. Ja. ja uh, later heeft hij het liedje trouwens ook nog met, uh, met Carfungel samen opgenomen. Ja, ja er zijn meerdere ja, ja. meer versies van uh, dit uh, ja. liedje. Inderdaad, Katy Song. En uh, ik vind het nog steeds een van de mooiste li liefdesliedjes die ooit gemaakt is. Een beetje Valentijnsdaggevoel. gevoel. Ja. Oh, het is Valentijnsdag. Ja. ja Oké. Okay. Uh, ja. <laughs> ja. En vooral wat? dat ene zinnetje zegt eigenlijk genoeg, hè. Wat? The only fruit I know is you. Oké. Okay. Ja. Nou, het is toch niet te geloven. Ja, geweldig, En dat, en dat op Valentijnsdag. Ja, mooi. Maar eh, Paul Simon dus, en uh, ja, de, dat is zo'n beetje uit die tijd. Dat hij ook in Harlem geweest is. Dat weten we niet zoveel mensen. Maar toen, nee. toen uh, Simon en Garfunkel nog heel jong binkies waren. En aan het begin van hun carrière stonden. Toen hebben ze zelfs in de waag opgetreden in Harlem. Ja, ja, en het mooiste was nog bij Kobi rijden daar. En het mooie was dat uh, Dat was dus, dat was allemaal natuurlijk een beetje low budget. En ze sliepen daar ook op zolder. Ja, <lacht> ja, en, ja dat is. Aan het begin van je carrière ben je vaak niet beter gewend. Nee. Dus, uh, nee. Nou, oké. Okay. Maar ze waren er in ieder geval in de waag... in Harlem, weet u wel, op de hoek van de ja. Damstraat en het Spaarne. Nou, maar name Garfunkel zal er weinig problemen mee gehad... en die heeft een voetreis door Amerika gemaakt. Ja. Zal hij ook wel eens onder de sterrenhemel hebben geslapen, neem ik aan. Ja, denk het wel. <laughs> Goed. Nou, weer lekker gewoon en mooi... en we gaan door met het volgende. Zo. Zo. Ja, hè? ik ben een beetje wakker worden. Dus hebben we hebben wat anders, hè. She has a of tattoo on her hill. I taste the musket Oh her lips. All the men gather around, but they understand. So who you want? I'm a spooky man. Had a quieter taste for moonshine. Said it made her feel right. And maybe when I'm in this kind of mood, I can dance all night. Is ken maar Tony Joe White. We zijn grote, dit was natuurlijk de pookzelle Annie. Maar dit was Hoochie Woman. En dit noemen ze dan in de volksmond Swamp Music, Swamp. Moerasmuziek. Lekker <laughs> hoor. En we uh, van Tony Joe White door naar Stevie Wonder. Ja, nou, die draaien we eigenlijk veel te weinig, vind ik. Maar vandaag gaan we het weer even doen. Ik had hem gisteren eigenlijk al in de planning staan. Maar, uh, nou, daar kwam ik er niet aan toe. Maar vandaag wel. Stevie Wonder, Mr. Know-it-all. smile, knowing all the time that his lies a mile, he's Mr. Know-it-all, must be seen, there's no doubt, he's the coolest one with the biggest smile. he's Mr. know -it -all. Someone Just don't give a kiss En we hebben nog tot morgen de tijd om uh, mee te doen aan het luisteronderzoek van CFM Zandvoort kan via de gratis app die u kunt downloaden in uh, de App Store of in uh, Google Play. CFM Zandvoort app. En daar kunt u ook meedoen aan het luisteronderzoek, want wij willen graag weten. Uh, hoe u erover denkt en zo. En wat we nog kunnen verbeteren aan dit prachtige radio hier in Zandvoort. Dus uh, vul dat nog even in. U hebt nog tot morgen de tijd. Morgen wordt die gesloten en dan gaan we alle uitkomsten berekenen. En dan zult u de resultaten natuurlijk ook uh, gaan horen. Zodra wij erachter zijn uh, wat het allemaal is. Dus via de app kunt u dat doen. De gratis app van ZFM Zandvoort. Te downloaden via de App Store. En natuurlijk ook via... Uh, Via Google Play. Ja, nou. Heb ik nou genoeg verteld? Ja. We gaan door met John Lennon. John, joh, wat een romantische dag, hoor. Number 9 Dream. Van het album walls and bridges. Hier is John Lennon. Het nummer kwam uit in 1974 uh, op het album Walls and Bridges. ging ook het laatste studioalbum zou zijn uh, uit die periode. Daarna hoorden we vijf jaar lang niks meer van John Lennon, Behalve dan het album Rock Roll wat nog uitkwam. Maar dat kwam in 1975 uit. Maar dit was eigenlijk het laatste zeg maar, album met origineel werk. En dat zou duren tot 1980. Tot hij weer kwam met Double Fantasy. Verder is het ook nooit gekomen, want u weet hoe het afgelopen is. En uh, dit is een uh, album eigenlijk uit zijn, uh, zeg maar, Lost Weekend. Want, uh, als je de geschiedenis een beetje kent... John Lennon werd op een gegeven moment een bepaalde tijd weggestuurd door Joko Ono... van zoek het maar uit, jij met je drank en je drugs en je troep allemaal. En uh, toen ging hij naar los, Angeles en hij kreeg van Joko een dame mee. De assistente, May Peng. En daar heeft hij een aantal jaren mee in Los Angeles gezeten. En dat was niet zijn beste periode, want de, ja, hij ging daar bijna ten onder aan alle, eh, zeg maar, genotsmiddelen. Nou, in eh, 75 of daaromtrent heeft Joko hem teruggenomen. En toen hebben we vijf jaar lang niks meer van hem gehoord. Hij werd intussen vader en was huisman. En uiteindelijk in 19, uh, ja, 1980 kwam hij weer tevoorschijn. En maakten ze samen met Joko uh, het album Double Fantasy. Nou, uh, ja, oké. Okay, dat was qua John Lennon een prachtig album. Uh, de nummers van Ono die erop staan, dat vind ik dan weer wat minder. Maar oké, okay, hier ben ik. Uh, er is ook trouwens, ik zag laatst een versie single fantasy. En er zijn de nummers van Joko eraf gehaald. Het <laughs> is misschien wel een hele goeie. Oké, okay, ik heb er nog eentje, denk ik. Voordat wij naar, uh, naar huis gaan. En voordat we klaar zijn. Maar dat is ook weer een romantisch, hoor. Ooh. Derek and the Domino's. Oh. Ja, oh. Nobody knows hey, you. Enger. When you're down and out. I live the life of a million Spent all my money I just did not And nobody knows you when you're down and out En persoonlijk vind ik het van auto's mooier Maar oké, okay, wie ben ik? Prachtig liedje dus, uh, Derek en de Doe En het zit erop voor ons Ja, Ja. het is alweer klaar Het is alweer klaar, ja. het is alweer gebeurd Het vliegt de tijd toch ja. Twee uur lang alweer helemaal klaar Goed, nou, uh, uh, dank u voor het luisteren Dit was uh, Zandvoort Lunch En uh, ik ben er weer aanstaande donderdag samen met, uh, met Dolly. En dan gaan we, weer, ja. gaan we weer een feestje maken. Ja, gezellig. Ja, en volgende week dinsdag ben ik. Ja. Nou, hartstikke gezellig. Bedankt voor uh, alle bijdrage. En ik zou zeggen, jongens, uh, tot donderdag. Dag.